Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten zijn voorlopig nog niet van de online colleges af. Universiteiten denken dat we dit schooljaar niet meer op volle collegezalen moeten rekenen. En ook voor hogescholen en mbo's is het nog onduidelijk of er dit jaar nog echte lessen worden gegeven. Wel gaan ze experimenteren met studeren in kleine groepjes en met sneltesten. Als dat goed uitpakt, kan er misschien weer wat meer, hopen de scholen. De Tweede Kamer wordt op dit moment weer bijgepraat door het RIVM. Onder andere Jaap van Dissel vertelt hoe het ervoor staat met de Britse variant en het vaccineren. Om 11 uur is er een debat. Bij Shell liep het afgelopen jaar niet bepaald gesmeerd. Het oliebedrijf leed een enorm verlies, zegt mijn collega Nick Waters. 21,7 miljard dollar. Echt een pikzwart jaar is het voor Shell. Dat komt natuurlijk door de coronacrisis. Mensen zaten minder vaak in de auto en in het vliegtuig en ook kelderde de olieprijs. Wat zou jij over hebben voor het allereerste biertje uit de tap van je favoriete café... als de horeca straks weer open gaat? Of voor de eerste knipbeurt of een diner... Jaap uit Den Bos kwam op het idee van een coronaveiling toen hij op de fiets zat. Dan dacht ik van ja, ondernemers die zijn niet uh, zierig. Die moet je in de kracht zetten, die moet je laten ondernemen. Die kunnen nu niks. Dus uh, ja, waarom gaan we niet al kijken naar het allereerste moment waarop het wel kan? En gaan we de mensen die daar wat voor over hebben, daarvoor laten bieden? Inmiddels stromen de veiling ideeën binnen. Inmiddels zo'n 70 uh, aanmeldingen. Dat gaat ook van een dansje op de, de bar. Of inderdaad van de eerste pedicure. Uh, er zijn ook festivalorganisatoren. Die komen met een feestje bij je thuis. Nu is het afwachten wat mensen willen betalen. Het fijnste plekje op het terras van de buurt. En uh, daar werd al meteen 50 euro voor geboden als openings. Bot. We hopen natuurlijk dat de mensen flink een Portemonnee gaan trekken. Het weer, het midden en zuiden krijgen een mooie dag. Droog en best zonnig. Noorden blijft een beetje grijs en regenachtig. Het wordt op 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file in Noord-Holland... door een auto met pech op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Purmerend-Zuid is de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 It don't no matter I go, gonna... no You. matter. <laughs> For someone i still don't know your mother and i can't wait to feed you You know now, you, you give me something, something that nobody else has got, and this love that I've been wanting, oh baby, it's turning out to be too fast to stop, you know now. Van Zandvoort. I've been a million different places. Don't know how I made it here. This heat is full of famous faces. Don't know what they're chasing. Oh, I is to say goodbye. ...naar ZFM. En uh, ik hoop dat je me goed hoort. Ik hoop dat je een fijne ochtend hebt. En uh, nou, elke, och elke donderdagochtend is hier op ZFM... ...is uh, Droom Museum van 10 tot 12. En, en vandaag gaan we er een beetje een bijzondere uitzending van maken. Want uh, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal uh, afgelopen dinsdag gehoord... ...dat de scholen weer open gaan. En uh, nou, dan leek het mij wel een leuk idee. Hey, daar hebben we natuurlijk heel veel over gepraat de afgelopen weken. Is het dan wel goed, is het dan niet goed? Allerlei deskundigen die over elkaar heen buitelden... Het leek mij nou wel eens leuk om het gewoon eens te vragen aan de mensen waar het echt om gaat. We hadden een paar weken geleden al twee docenten in de uitzending. En vandaag maar liefst vijf kinderen. Die gaan vertellen hoe het was om opeens les te krijgen van hun vader of hun moeder of hun opa of hun oma. En hoe het was om hun juf of meester alleen nog maar via Zoom of via Teams te zien. En nou, wat ze nou absoluut wel gaan missen of wat ze niet gaan missen. En nou, daar gaan we allemaal over praten vandaag. En uh, jij kunt natuurlijk meepraten. En uh, we hebben weer wat nieuws. wat nieuws. Tenminste Het heeft al een tijdje gedaan, maar uh, nog niet in mijn tijd bij ZFM. Dat een paar maanden is. Je kunt namelijk ook meedoen met de uitzending uh, door een appje te sturen. En dat appje kun je sturen naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Dan kun je een appje sturen, kun je een nummertje aanvragen of misschien je mening geven. En uh, zo lekker meedoen met, uh, met de uitzending. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. En je kunt natuurlijk ook al bellen, je kunt altijd naar hetzelfde nummer ook bellen en dan kunnen we je in de uitzending halen. Dus nou, blijf vooral luisteren straks tussen 10 en 12 de mening van de kinderen over de thuisscholing hier op ZFM. Leuk dat je luistert, ik zie je voor me met mijn ogen dicht kan je voelen, met mijn hart op slot kon je praten.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 Met jou. Ben ik nooit alleen? Miss Montreal, door de wind. Fantastisch hè? Hé, hey, en uh, ja, de, de, de kinderen druppelen zo langzamerhand binnen. De eerste is binnen. Dus dat is heel fijn. En uh, we gaan straks uh, tussen 10 en 12 in uh, ZFM Dromenzee. Gaan we met ze praten om te horen hoe het was. Om, uh, nou, bijna. Ja, bijna twee maanden lang uh, thuis les te krijgen. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd naar uw mening. En uh, wat ik net al zei, hè, je kunt zelf ook uh, meepraten erover. Dus uh, bel vooral of app vooral naar 023-573-0393. En ik zal het nummer nog wel een paar keer blijven noemen... zodat je het uh, niet hoeft te onthouden. Maar dat je het gewoon vaak genoeg hoort. En uh, nou, tot, het, tot het nieuws van tien uur draaien we nog even wat lekkere muziek. Dus uh, laten we kijken naar uh, Tones and I. Dance, monkey. allemaal binnen. Dat is gezellig. Dus uh, we hebben er al drie. We hebben al drie gasten binnen. En uh, nou, ik leg even allemaal uit hoe de, hoe de microfoons werken en hoe de koptelefoons werken. Dus uh, dat ziet er hier allemaal straks uh, heel professioneel uit. En uh, ja, we zijn super benieuwd naar, uh, naar, uh, naar hun mening natuurlijk. En uh, oh ja, we, we komen er nu achter dat je ook tegelijkertijd op de webcam kunt kijken. Dus dit is heel raar. Dus als je een soort van rare echo uh, galm hoort, dan uh, is dat het. Dat zullen we nog even gaan fixen. Hé, hey, um, en je kan dus meepraten, hè? Je kan dus meepraten op 023 573 0393. Je kunt bellen of je kunt appen om te laten weten... hoe was het nou voor jou die afgelopen twee maanden met thuisscholing? Hè, hoe, hoe ging dat? Uh, wat miste je? Wat miste je absoluut niet? En wat zou je misschien wel willen voortzetten? Misschien zitten er wel dingen in die je zo leuk vond... dat je zegt van, nou ja, dit, dit zouden we eigenlijk altijd moeten doen. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we er een hele interactieve uh, uitzending van maken... En ik ben heel erg benieuwd hoe het mij vergaat met uh, vijf kinderen in de studio. Dat uh, vind ik ook wel een leuke uitdaging. Hé, hey, tot het nieuws en verkeer. Hier is nog even Aha. Take on me.